Wat erg, wat erg, wat erg, wat erg. Wat ik tot nu toe allemaal uitzend, is helaas per ongeluk niet opgenomen. Dat ga ik vanaf nu doen. Dus uh, zit je schap, beste mensen, zit je schap. Want Jaapje gaat nu even opnieuw uh, uh, tune invoeren. Oh jezus jongens. Ik dacht al die tijd dat alles werd opgenomen. Oh, oh, oh, oh. Nou goed zo jongens. Leuk hoor. Nou, jongens, bedankt. Nou, daar gaat hij dan, hè. Dan gaat ie dan. Oké. Okay. Hallo, luisteraars. Je luistert naar uh, Eurostar Radio. Ik ben DJ Jaap. En, eh... Uh... Eurostar Radio. Het station voor jou. En zo is dat. Ik ben DJ Jaap. En je kan skypen live via Eurostar Radio.nl. Uh, via het uh, Skype adres DJ laag uh, liggend streepje Jaap. DJ liggend streepje Jaap. En dan kan je lekker, uh, ja, kan gratis spellen, het kost niks. Dus als je computer hebt en je hebt Skype, kan je gezellig mee aan Je kunt uh, met je muziekinstrument spelen, uh, wereldkundig maken. Of je hebt een boodschap, of weet ik veel Weet ik al niet wat. Ja, jezus. mijn jongens. Dat is erg, Ik heb ruim een half uur van de uitzending niet opgenomen. Dat heb ik vergeten in te drukken. Ik dacht dat ik het gedaan had. Maar goed, goed. Helaas, wat is opgenomen duurt maar anderhalf uur. Dus als je toevallig aan het naluisteren bent, mis je in het begin van het half uur. Maar we hebben nog niemand aan de, aan de Skype gehad. Dus... Uh, dus je hebt nog niet echt wat gemist, alleen wat leuke muziek dan. Maar genoeg nog, in anderhalf uur tijd, kan je nog genoeg leuke muziek draaien. Goed zo. Oké, okay. dan gaan we een volgende liedje draaien. Mario Sales. Het liedje heet... Viglio del Grano. Aiutò gli ebrei contro i nazisti, fece resistenza contro i fascisti. la Pierre ha vissuto con un chiodo fisso, liberare ogni uomo da un destino prefisso. Cento di questi sogni, cento di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, Figlio del grano, deputato dei poveri, sostenne Gary Davis, sempre dalla parte degli umili degli offesi. Quando la polizia uccise un operaio, lui lasciò il partito ed abbracciò ogni figlio. Cento di questi sogni, cento di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo figlio del grano nel 49 fondò Emmaus dal nome di un villaggio della Palestina di Gesù Un piatto di minestra a chi vive nello sconforto, un attimo di respiro a chi ha bisogno di un abbraccio. Cento di questi sogni, cento di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, figlio del grano. Cento di questi sogni, cento di questi anni uomo profeta, tu partigiano, Figlio del Mondo, Figlio del Grano. <totipos> Mario Sala, met uh, Viglio Del Grano. En dan gaan we nou, uh, ja, mensen, jullie kennen Skype. Eh, DJ Streepje jaap En dan kan je live mee ouwehoeren op Eurostarradio.nl Met DJ Jaap en eventuele medeluisteraars. Die ook onder het Skype zijn, ik lekker ouwehoeren. Doe lekker waar je zin in hebt. Kan me eens kijken wat je allemaal op daar zegt. Als er maar geen beledigende dingen zijn. En ook geen scheldkanden want dus daar hebben we weer niks want Als je ruzie wil zoeken, dat doe je maar lekker via MSN of zo. Of weet ik wel, via een andere, andere manier. En uh, goed, we zijn toe aan het volgende Ultra -cat, Met One Nice Thing Once A Day. Ruitjes. Dat wordt weer gezellig, hè. Dat was... Uh, uh, <laughs> Ultra Cat. Met uh, One Nice Thing, Once A Day. Goed zo. Nou, we gaan eens even kijken, mensen. Op die Skype. Want ja, ik heb een paar mensen al gevraagd of ze willen skypen. Nou, eentje heeft al gezegd dat hij daar geen, geen tijd voor hebt. Oké, okay, dat ken. Eh, ik heb mensen natuurlijk niet wingen. Maar eentje kan ik wel bellen. Dat is onder andere... Deze. Oké, okay, nou dat komt hij hoor. Hallo en welkom bij de testservice van Skype. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Hallo luisteraars, je luistert naar Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl En deels ook. Hallo luisteraars, je luistert naar Eurostar Radio. Ja, dat is waar. En kijk op www.eurostarradio.nl Ja, leuk hè. En dan gaan we het nog een Als keer doen. Als u uw eigen stem kon horen, hebt u Skype correct geconfigureerd. Oké, okay, dat klopt. Als u dit bericht hoort, maar niet uw eigen stem, dan is er iets mis met uw audio-opname-instellingen. Nou, dat valt wel mee hoor. Kijk uw microfoon en microfooninstellingen, of kijk op Skype.com voor meer hulp. Hmm. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's testservice. Graag gedaan hoor. Lekker ding. Zo, dan gaan we het nog een keer doen, hè? Dat gaan het nog een keer. Hartstikke leuk. En dan doen we dit. Hallo en welkom bij de testservice van Skype. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Twee violen en een trommel en een fluit. Twee violen en een trombo en een fluit. Twee violen. Twee violen en een trombo en een fluit. Twee violen en een trombo en een fluit. Twee vio ja, leuk hè. Als u uw eigen stem <laughs> kon hebt u Skype correct geconfigureerd. Als u dit bericht hoort, maar niet uw eigen stem, dan is er iets mis met uw audio-instellingen. Oh, is dat zo? Controleer uw microfoon en microfooninstellingen. Of kijk op Skype.com voor meer hulp. Ja, okay. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's oh, testservice. Nou, ik, ik wil eens met dat vrouwtje praten. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Nou, ik ga even wat vragen. Ga even Hallo en welkom Hallo? bij de hey, service van Skype. Oh. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Hé, hey, moet je eens even goed naar me luisteren, Als je me nog één keer valt, op timmer ik je bek in elkaar. Heb je nog goed begrepen? Hé, moet je eens even goed naar me luisteren, Ja, wat is dat? Als je me nog één keer valt... Ik dimmer je bek in elkaar. Oh, oh. oh kijk wel uit, zeg maar. Nou, ik ga dat weg. Als u uw eigen stem kon horen, oh, hebt u Skype correct geconfigureerd. Als u dit bericht hoort, maar niet uw <laughs> eigen stem, dan is er iets mis met uw audio-opname-instellingen. Controleer uw microfoon en microfoon-instellingen of kijk op Skype.com voor meer. Oh, jij. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's testservice. Tot Ach, jezus. Nou, nou, nou hoor, dat was uitstekend wat mij betreft. Nou, gereed? Ja hoor, gereed. Nou, flikker nou maar op met, met, met uh, zo'n dingen. Uh, sorry, ik ben niet thuis. En ik heb hier geen microfoon. Nou, dat maakt niet uit hoor. Nou, Marcus Grimaldi is dat. En uh, ik heb hem gevraagd of hij zin heeft om te skypen. Maar hij is niet thuis. Hij heeft ook geen microfoon. Oké, okay, dat maakt niet uit. Oké, okay, nou, oké. Okay. Ik heb uh, de andere... Hoi hey Marcus, ik ben live aan het uitzenden. Heb je zin om live in een uitzending met mij te skypen? En Marcus, je antwoord... Uh, twee minuten later... Oh, twee, ja, twee minuten later... Sorry, ik ben nu niet thuis en heb hier geen microfoon. En ik antwoord dan weer... Vijf minuten later... Nee, no, drie minuten later... Geef niks hoor, fijne avond de groetjes van Jaap. En nou schrijft Marcus nu live in deze uitzending... Schrijft hij... Dan zal ik even voor je oplezen. Ik heb verwacht, want hij is nu even bezig. Schrijf Marcus Grimaldi. Dank je. Hopelijk volgende week wel. Oké. Okay, is. Goed. Uh, uh, goed. Eh, uh, ja, is goed. Eens dus even kijken hoor. Met een smile erachter al natuurlijk. hè? <laughs> Juist ja, zo, nou oké. Okay. Is goed, goed, fijne avond. Oké, okay, nou dat was Marcus Grimaldi op de chat. Eh, nou, ik heb Herman ook al geprobeerd te bereiken, maar eh, ja, die zit denk ik te eten of zo, weet ik veel. Die woont eh, helemaal nieuw in Nieuw-Zeeland. Ja, en die, eh, die leeft twaalf eh, uur eh, verder in de toekomst. Oh, Marcus schrijft nog wat: Marcus Grimaldi. Via eh, Skype kan je ook gaan. Eh, maar ik kan ook gewoon praten natuurlijk, hè? dat is natuurlijk veel leuker. Maar goed, hij kan niet anders. Ik denk dat hij via zijn mobieltje zit te schrijven. Zie zijn iPod of weet ik hoe dat ding heet. En misschien morgen weer luisteren naar Gus en Willem. Ja, zeker. Ja, ik, ik ook <lacht> leuk <lacht> schrijf ik terug. Ja, ik ook leuk. Zo, ja. We hebben toch nog een beetje contact met iemand. Hè? En dan via de chat van Skype. Maar het is de bedoeling dat jullie bellen. Hè? Dus ik heb liever dat jullie bellen. Maar goed, als het niet anders kan. Of ja, via, via je telefoon alleen maar kan, uh, kan chatten. Dan is dat ook goed hoor. Ja, als je, of als ze niet durft met je stem op de radio. Kijk op televisie, zie je ze in je hoofd. Ze kan het begrijpen dat je bang bent op mensen. Ja, ah, ik heb jou op Weet ik veel wat. Maar dit is alleen maar radio. Ik alleen mijn stem. En uh, ja, kan je niet anders, doordat je geen microfoon hebt. Oké, okay, nou ja, dan, dan lees ik de chat gewoon, want ik wil in de toekomst toch wel een chat hebben hoor, mijn website. Maar goed, dat, dat, dat, dat komt nog wel, dat komt allemaal wel goed. Dus uh, ik kan ook helaas niet naar je uitzending luisteren, omdat mijn moeder Boer Zoekt Vrouw kijkt. Oké, okay. ha ha ha, is goed, succes. Oké. Okay. Oké, okay, seksueel. <laughs> staat erachter Ja, dat was Marcus Grimaldi. Ja. Hij zit denk ik met zijn mobieltje te pielen, wielen. Ja, oké. Okay, nou. Oh ja, ik moet je trouwens nog, nog, nog wat vertellen. Dat uh, Willem de Ridder is jarig vandaag. Hè? Ja, Willem de Ridder is jarig. Ga ik even, even kijken of ik al zo Willem kan bereiken via zijn mobieltje. ...op de chat, ook oh, daar, via Facebook. Tot Skype en Facebook is goed. Oké, okay, oké. Okay. See, ja, yeah, see, ja. Yeah. En dat is dan... Uh, oké, okay. nou, we hebben wel tijd om te chatten, maar niet om... <laughs> ja, dat is een geintje, hoor. maar goed. Uh, oké, okay, uh, nog gefeliciteerd met Willem de Ridder is Willem de Ridder. Ik ga kijken of ik Willem de Ridder kan bereiken. Hij, zit, hij heeft wel Skype, maar hij, hij is niet online. Dan ga ik eens even kijken of ik hem misschien kan pesten via, via de MSN. Of via de, de. Nou ja, pesten niet, maar ik bedoel. Ik ga het toch eens even proberen, Willem de Ridder. Even kijken of ik contact met hem toch met een kan leggen. Als zo, uh, misschien, uh, even kijken. Ja, Willem de Ridder. Via Facebook, via mijn eigen Facebook, hè? Ja, eens even kijken, Facebook, gaan we eens even kijken, ja, Zoek we even op, hoor, sociale media, Jaaps Netwerk, ja, gaan we eens even kijken, Willem de Ridder, Willempie, <laughs> jouwe jongen, nou, ja, Pie, 74 is zich leuk geworden, ga ik even kijken, dan probeer ik hem even toch nog te bereiken, hè? Ja, Willem beginner. O jee, waar is Willem dan? En we vinden het leuk, hè? vrienden, ik ben weer Oh nee, dat is weer een tijdje terug. dus een oude uitzending van vorige week of zo. Ja, ja, ja, ja, dat ja, kan wel. Van 8 oktober, inderdaad. Die staat uh, via uh, Facebook. Maar ik zit hier om de ril te zoeken. heb je nog een dingetje Dan kan je onder vrienden terugvinden. Even kijken hoor, Jaap's netwerk. Hoppa. Uh, eens even kijken. Ah, daar ben je Willem. Willem de Ridder. Kom Willem. Ja. Nou jongens, even kijken Willem de Ridder is. Ja, kijk op zijn Facebook. Uh, ja, op heleboel. Ah, uh, nog wat van recitatie. Wat zit de mijne dan? Ik had toch ook uh, felicitatie gestuurd? Wat is dat nou jongens? Waarom staat de er daar niet bij? Drie minuten geleden in de beurt... Oh nee, wacht ja, daar ga je bij, daar ga je. Happy birthday William, ja. Dus, uh, even feesten moet Ik heb toch ook toch een feestje taartje gestuurd, toch? Tot de feestelijke tijdlijn. Hij is vandaag jarig. En uh, als ik knap een bericht schrijf iets. Gefelicite klopstaart, zo. Ik dacht echt dat ik, ik had toch ook wat geschreven, naar. Nou, wat is dat nou? Uh, Toevallig tijdlijn van Willem. Bericht van 14 oktober 1939, de geboortedag en datum. Ja, oktober. Geboren 14 oktober 1939. Rim van Harte en nog vele mooie jaren. Frans Frezer. Ja. Maar ik heb ook een felicitatie gestuurd. ik zie hem nergens staan. Wat is dit nou jongens? Ja, ik zie wel van anderen. Van Annem, uh, Karin, Fred, uh, Johnny en Suzanne. Ik ga geen achternamen noemen, want een beetje privacy is toch wel denk ik wel geweest, denk ik. Ja jongens, ik heb ook een felicitatie. En die heeft dan waarschijnlijk niet binnengehaald wel gestuurd. Maar ja, goed, ik heb wel op zijn tijdlijn gestaan, maar ja, goed. Ja, ik heb het best gedaan, we uh, hebben 16 gemeenschappelijk, dat zijn allemaal, de meeste ken ik wel, Lily, Marcus, Herman, Herman van Ticklenberger, nou er zijn een aantal, die ken ik allemaal niet, had ik wel, oh, wat lees verder, dan wat wat wat wat natuurlijk, hè? Guus, onze Guus uit Utrecht. En dan uh, hebben we ook nog Leif uh, leef verder. Nou, een heleboel mensen die ik niet ken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja oké, okay, nou goed. laat het hier maar bij. Maar Willem, uh, als je tenminste laag staat. Willem, van harte gefeliciteerd met je. 73e verjaardag. Hij is niet 74, hij is 73 geworden. Want hij is geboren in Het is nu 2012. Willem, van harte gefeliciteerd met je 73e verjaardag. En als je nog lang, gezond en gelukkig en nog leven. Uh, en alle gezondheid en op. Uh, Goed zo. Nou, dat was het voor nu. Ik voor een nog steeds Skype hoor, ik het trekken heb, even eens. ik zie in ieder geval Jan de Katse Kut, dus. <laughs> dus als je wel Skype al even in ja. de uitzending, ga je naar DJ Liggend Streepje Jaap, dus DJ Liggend Streepje Jaap, en dan kom je in de uitzending op Eurostar Radio, of Eurostar Radio moet ik zeggen, oké okay, meisje. goed hier komt hij dan. We ja, hebben een leuk liedje. We gaan eens even kijken wat we allemaal nog meer voor muziek hebben. Ja, dat is een hele mooie. Hé, hey, uh, Nieuwe Vrienden. Ja, die kunnen we wel goed gebruiken bij Eurostar Radio. Nee, Nieuwe Vrienden. Nieuwe Vrienden. ook met uh, New Friends. Is het volgende uur op Eurostar Radio. Ja, ja, luisteraartjes. Het is 9 uur geweest. Het is zondagavond, 14 oktober 2012. Hier je naar DJ Jaap op Eurostar Radio. Elke zondagavond tussen 8 en 10 uur live. En voor de rest van het weekend zenden we non-stop muziek uit. En allemaal rechtenvrije muziek. Dus geen gedonder met de Buma's, Temra en de met de Sena. Want dat kost alleen maar uh, geld. En waarom zouden we die plaats van uh, nog rijker maken als dat zou al zijn? Nou ja, dan zijn ze toch niet meer zo rijk. al dat illegale downloaden. En dat is alleen maar goed dat dat gebeurt. Hè? Dus uh, leven de piraterij, zou ik zo zeggen. Alhoewel, wij zijn geen piraten. Nee, nee, helemaal niet. We doen alles legaal hier. Want de muziek die we draaien, daar zit er geen recht op. En dat is juist de bedoeling. Hè? Dat is hartstikke leuk, joh. Hey. Ja. <laughs> Kijk, ik, ik, ik vind dat maar prima Die muziek die ze op de reguliere radio uitzenden. Maar alleen de acceptatie wil zeggen, dan moet je voor betaald doen. Notabene voor de hobby, jongens. Kom nou, zeg. Dan ga ik toch niet betalen. Goed, als ik er geld aan verdien, zeg ik. joh, jongens. Logisch dat ze een gaatje mee willen pikken. Dat is normaal. Dat vind ik dan wel begrijpelijk. Maar goed. We gaan niet verder over dat soort zaken hebben. We houden het lekker gezellig. Als je wil skypen in de uitzending, lieve mensen. Dan dat uh, uh, via uh, uh, Skype-adres DJ met hoofdletters. Liggend streepje Jaap met uh, hoofdletter J aan het begin. En dan kan je met uh, DJ Liggend streepje Jaap live skypen. Via de uitzending als er uh, meer mensen zijn die luisteren. Die uh, mee willen skypen. Kan dat. Je mag alles doen. En weet ik van wat je allemaal zegt en doet. Je uh, uh, moet je allemaal lekker zelf weten. Uh, lekker. Allemaal vrij. Alleen geen schelddingen. Uh, geen beledigingen. Als je je daar aan haalt, mag je alles zeggen. Maar een eh, nou ja, als er televisie zou zijn, dan zou ik zeggen. Maar een trek je de broek van je reet. Of en ga je met je blote hol voor de camera staan. Alles mag hier. Dus euh, behalve beledigingen. En euh, ja, schelden en zo, nou, dat hebben we hier niks aan. Maar als, euh, ik denk dat het allemaal wel zal meevallen. Want ik kan die persoon er gewoon uit gooien. Dus dat is heel makkelijk met Skype. Je flikkert iemand er gewoon uit. Als hij zich niet aan de regels valt. Nou, twee, drie keer waarschuwen. Hallo. Nou, heb ik je wel genoeg gewaarschuwd. Nou, vliegen er gewoon uit. Klaar. Punt uit. Piep. En naar rechteruit. Maar goed. Ja. We gaan het volgende liedje. Dat is een heel leuk liedje. En ja. Dat is. Ik... Ik zeg dat wel, ik weet nog niet eens, ik ga draaien, hij stomme, juist, nou, laten we nou maar zijn trendsliedje draaien, Viva la Revolution, van de Atomic, Atomic Cat. Leven de revolutie. Ja, maar ja, weet je wat het is? Ik, eh, eh, revolutie. Ja, er zijn revoluties die helemaal niet zo goed aflopen. En dan krijgen ze een nog rottere overheid ervoor terug. Dus het wil niet altijd een verbetering zijn. In sommige gevallen dus wel. Hè? Maar eh, ja, ik zeg het. Eh, je moet altijd wel een eh, slag om de arm houden hè, met revoluties. Ik zal niet zeggen dat alle revoluties eh, niet goed zijn natuurlijk. Denk ik, nou, het kan het wel eens uh, nog slechter of niet nietwaar? Maar goed, uh, ja, uh, je kan Skype live tijdens de uitzending. Skype je naar Skype-adres in DJs jaap en uh, dan kan je live in de uitzending inbedden, uh, gratis. Als je tenminste via uh, je computer Skype, uh, kan dat uh, allemaal gratis. Dan kan je in de uitzending komen. Je kan. Eh, weet ik veel van alles en nog wat doen. Hè, als je dat eh, leuk vindt. Je kan gewoon lekker kletsen. En als je eh, wat te vertellen hebt, mag dat ook. Dus eh, we houden het allemaal wel gezellig. Dus eh, ja, wie wil, eh, kom maar binnen. Meld je aan. En. Eh, nou, je kan lukker, eh, ik kan gewoon lekker. Ik kan met mij aanhooren als je er zin in hebt. En als er meer Skypers zijn. Jullie mogen met elkaar via de uitzending. Eh, en als ik er iets aan het draaien ben, blijf, blijf gewoon de. Ik ga hier gewoon uh, erin, de in de ether. Of in de stream, moet ik zeggen. Maar, uh, maar goed, elke zondagavond tussen 8 en 10 uur live uitzending. Met DJ Jaap. We zenden elke zaterdag en zondag non-stop muziek uit. Alleen zondagavonds tussen 8 en 10 zijn we gewoon echt live. En uh, ja, het enige programma is een zondagavondprogramma... met die Zeehaap... en met eh, gesproken woord. Maar het is wel heel stil, vind ik. Ja, vind ik heel jammer. Maar goed, het maakt niet uit. We houden hem moeten Dus ja, nou, er zijn mensen die er helemaal geen zin in Of ze hebben geen tijd. Of oh, ik we zijn met wat anders bezig. Of ze zijn niet online... Misschien zijn er wel mensen die wel luisteren, maar geen zin hebben om, uh, om te skypen. Ja, oké, okay, prima. Uh, maakt niet uit. <laughs> maar ik zal het wel leuk vinden. Als mensen... Uh, uh, ja, ik bedoel... Ja, niks moet natuurlijk. Niks moet. Nee, nee. <laughs> het geheel niet. Maar goed, we houden het gezellig. En vorige week hadden we een coming out day, weet je wel. Dan zag ik een leuke kort En dan moest ik wel om lachen. Uh, heb ik twee cartoons heb ik gezien. Eentje van Barba Papa, die was helemaal roze. En die zegt van, uh, ik moet jullie wat vertellen, zegt hij tegen zijn gezin. Hij zegt, ik ben homo. Nou, uh, zegt, zegt zijn vrouw. En uh, Mama, die zegt, uh, en gisteren was er nog een sauerbout. <laughs> nou, daar nou, zag je ook nog zo'n, je kent al wel eens een tekening van de evolutie, van de ontwikkeling van de mens... Zag je de Eropteruptus en de Pimeloruptus en de, de Australieruptus en de Homo Erectus. En die Homo Erectus zegt tegen dat raadje dat achter hem staat. Ik ben homo. <laughs> ja leuk hè. Nou ja jongens dat was wel grappig allemaal. Hè? Dan heb ik ook nog een plaatje op internet gezien. Een, een, een voetbalwedstrijd. En dan zie je allemaal gasten in voetbal die voetballen. En, uh, en één kast met armen en benen, zit iemand nog in de kast, weet je. Nou, dat is het ook wel iets aan het denken natuurlijk. In de sport uh, zijn heel veel mensen die durven er niet vooruit te komen. Omdat dat nog in de taboe-sfeer ligt. En dat in 2012, jongens, kom op, hij doe even normaal. Kijk, je hoeft er niet mee te kopen te lopen. Dat, dat, dat vind ik ook weer onzin. Maar, ja, uh, uh, als iemand het van je weet en je loopt er niet mee te koop, ja. En... Uh, toch, uh, bedoel, dat moet toch kunnen. En als je liever in de kast blijven. ja, het is jouw ja keuze. Bedoel, uh, als je er alleen maar meer problemen door krijgt, dan moet je dat uh, gewoon lekker voor je houden. Ja, dat mensen vind ik, tenminste hoor. Ja, dan moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Je kan mensen ook niet dwingen om uit de kast te komen, hè, want dat kan ook als mensen daar lekker bij voelen om lekker in de kast te blijven. Ja, als er verder geen consequenties of problemen waar nou, komen kijken, moet je dat lekker zo laten. En als je dat wel eh, wil, dan kom je er lekker uit. Hè? Goed, oké, okay. nou, we gaan weer verder. Hallo nou, leuk muziekje. En uh, ja, ik had dat net ook al verteld, maar dat lag dus uh, net buiten de opname. Want uh, ja, de opname, ik had dacht dat ik aan het opnemen was. Dus jullie missen een half uur. Dus dat heb ik nou bij deze dan, qua onderwerp, in ieder geval ingehaald. Dus, uh, als je net eens schakelt jij luistert naar DJ Jaap... Uh, via Eurostarradio.nl. Radio.nl En uh, we, gaan, uh, we gaan lekker skypen. Als je wil, DJ en uh, Jaap, DJ Jaap. Via Skype. Dan kan je lekker ouwe horen met mij. Of met Medelijf, zoals je toevallig ook al skypen zijn. Als al skypen zijn. En, uh, maar goed. We gaan lekker muziekje draaien weer. Zo, we gaan eens even verder zoeken ja, oh ja, ik zou nog wat draaien nog van de band Marianne. Ja, dat, dat hebben jullie ook gemist, hè? De, de mensen die de, het programma dus later terugluisteren, die missen dat. Weet je wat? Ik ga alle twee de liedjes draaien. Ik ga alle twee de liedjes draaien. Met, uh, ik heb één liedje nog gedraaid als mensen in smerts. maar laten we eerst een ander liedje draaien heet uh, The Longing Tease Fit Lean en uh, kijk dan moet dat wel ja ah, oké okay. hier is Maria. das euch die welt betrügt und daß ihr rundstur wünsche seid das eure. Jeder, gerne, jeden Tag. So komme denn in diesem Sinn, hinfort aus meinem Munde nicht. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns nur wünsche zeugt. Lasst eurer Liebe nichts in den Entschlüpfen eurer Kunde nicht. Es hoopte jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie keinen gab. Denn jeder sucht, ein All zu sein und jeder is im kunde nicht. Es hoopte jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie dat iedereen en Ja, uh, dat is van de band. Marianne. en daarvoor hoorde je van dezelfde groep de Longing Trees Feetlane. Oké. Okay. Goed, nou, het is nu. Uh, wat zal het zijn? Negen voor half tien? Oeh, hebben we hebben nog veertal minuten te gaan. Je kan nog steeds skypen met Eurostar uh, Radio. Met DJ Jaap, daar ben ik dus. Ja, ja. <laughs> dus uh, En uh, ja, ik ga je verhaal doen. Weet ik veel, ik heb me niet verrotten wat je allemaal doet. Uh, ja, leuk, gezellig. <laughs> ja, ja. Oké, okay, nou, we knallen er een liedje tegen dan weer. Je mag gewoon uh, blijven bellen, ook al draaien muziek. Als je inbelt, uh, dan laten we je gelijk horen. Dus, uh, en als je denkt van, nou, oh, blijf liever luisteren. Ik ga niet, uh, nou ja, oké, okay. prima ook. Goed, nou tot nu toe nog wel, wel even met iemand kunnen chatten dan. Via de Skype. Maar die, die had geen tijd om uit te zenden. Omdat zijn moeder naar Boer zoekt, vrouw kijkt. Nou Oké, okay, we kennen ook. Nou, dat maakt niet uit. Of als je mijn beutje hebt. Waar geen microfoon, weet ik veel wat voor, voor reden. Allemaal prima. Dat ja, was het op natuurlijk. Hè. Maar goed, dus. Ik weet niet of er, of er mensen zijn die luisteren. Weet ik niet. Misschien zit helemaal niemand te luisteren. Maar ja, de uitzending wordt opgenomen. Dus er zijn altijd wel mensen die kunnen luisteren. Mensen kunnen dan niet uh, skypen. Nou, zo jammer natuurlijk, hè? Dus ja, vandaag uh, zondag 14 oktober 2012. En uh, we zijn iedere zondag tussen 8 en 10 live uit. Vanuit Den Haag, live. Met de getekende DJ Jaap. ja jongens. Ja jongens, we gaan lekker tegenaan, hè? We gaan er wel lekker tegenaan. Nee, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan de volgende nummer draaien. En uh, we kijken al oh, uh, wat komt. Wat komt eruit? Uh, jezus, jongens. Frankenstein in Shanghai van Johan Eurostar Radio, het station voor jou. I never, met Mr Frankenstein But he's living, living, living in Shanghai I never, never, never, never saw his face Got more chance Franken-Cocaine, Franken-Cocaine, Franken-Cocaine Yeah, he's so insane Franken-Cocaine, Franken-Cocaine I know he likes to rock on the line I heard about him drinking wine He likes to play to Russian Roulette Frankens cocaine, Frankens cocaine, brackens cocaine, yeah it's so insane Frankens cocaine, brackets cocaine Frankenstein in Shanghai anybody wants to Op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl. Ja, luisteraarsjes, dat was uh, Atomic Cat met Fly With Me. En uh, ja, oké, okay, je luistert naar Eurostar Radio. En uh, ik ben DJ Jaap. En uh, dit programma kan je Skypen, dus je kan inbellen via Skype gratis op uh, DJ jaap en dan kan je inbellen en dan kan je gezellig uh, in de uitzending komen. Kan je alles zeggen wat je wil. En zolang dat het natuurlijk wel binnen de perken van fatsoen blijft natuurlijk. En voor de rest mag je alles zeggen. Vieze woorden mag. Ziektes en uh, beledigingen Is taboe taboe. Ja. Voor de rest mag je alles zeggen hier. En uh, goed, oké. Okay, we gaan weer gezellig verder. We hebben nog een half uurtje. En uh, ja, live uh, vanuit Den Haag zitten we hier voor jullie allemaal. Ja, ik heb geen idee hoeveel luisteraars er zijn, maar goed. Uh, je kan het programma in ieder geval terugluisteren via uh, mijn Facebook. Mijn Facebook, <laughs> Maar ook via uh, onze Twitter, dus uh, Twitter. Dus Eurostar-radio. het streepje ook weer. Dus Eurostar-radio. Via uh, Twitter. En je kan het ook op onze website vinden. En uh, ja, we zijn gestopt met uh, de boel op, uh, op onze website te zetten. We zetten het gewoon via Facebook. En uh, via Twitter. Dus uh, Facebook is heel makkelijk. Dus uh, Kafka dus. Kafkades. Als je dat intoetst, Kafkades of Jaap Netwerk, dan kom je wel vanzelf via Facebook. En dan ga ik het, na de uitzending, ga ik het erop gooien. Om tien uur stoppen we ermee. Ook uh, met een non-stop uh, programmering. Ja. Dus uh, dan vind ik het wel eens, We hebben de zaterdag en zondag uitgezonden. Voor een groot deel althans. En, uh, dus elke zondag tussen acht en tien uur op uh, Eurostarradio.nl NL. En uh, in de toekomst, uh, ja, ik zal kijken of ik uh, kan regelen met iemand die, ik, uh, iemand die mij helpt met, uh, met mijn website. Die ga ik eens uh, dus kijken of er een, uh, nog een chat, chatprogramma op kan komen, zodat jullie ook lekker kunnen chatten. En uh, ja, Skype, ja, mensen die, uh, die durven niet zo erg te bellen, denk ik. Uh, uh, de mogelijkheid blijft wel open hoor. Dus uh, nou, via de chat natuurlijk altijd, uh, mensen die durven toch meer op de chat, uh, durven ze zich wel uh, uh, te communiceren, uh, blijkt. Ja, <laughs> maar goed, oké, okay. we houden het gezellig, uh, uh, weet je wel. We gaan uh, even, even kijken wat we hier nog meer in petto hebben, want ik heb zoveel muziek, ik moet nog wel wat nieuws weer downloaden hoor. En Mario Sales. Oh, Canzone Collectiva. We hebben net al wat van hem gedraaid. Canzone Collectiva. Ja, hier is Mario Sales uit Italië. Met Canzone Collectiva. Maar dat zei ik al. Eh, uh, baby. Un amore che nasce così come una sfida su parole altrui una carezza che si intreccia coi baci come un sogno di colori vivaci da ora siamo tutti uniti nel sempre in questa canzone da ora anche il tempo si inchina alle nostre parole al nostro volere Un amore come tanti altri Il più bello e il più brutto del mondo Un amore come tanti altri Il più brutto e il più bello del mondo Una storia che non è certo nuova Cominciata un giorno qualunque Una storia come tante altre E che un giorno finisce comunque hey! strade percorse con te amori profumati colori cantati per te ricordi di soffici nubi intorno e lontano da me Mani piumate asciugano lacrime Sfiorano il viso, carezzano solchi Di amori e dolori lasciati Oggi il cielo si sveglia piangendo Perché il sole non lo vuole più Ma io sento che un giorno di questi tornerà e tornerai anche tu sulla soglia ti attendo contento contro il mondo che giura di no a chi dice che lei sta vincendo un sorriso io regalerò non importa chi vince o chi perde La tua mano ha sfiorato la mia Un tuo bacio ha toccato il mio centro E nel tempo ha lasciato una scia A chi dice che il vento è silenzio Una rosa danzante offrirò Sarà la morte a provare spavento Col tuo amore nel petto Io no Ogni giorno ricamo una stella abbracciando il tuo corpo solcato ogni giorno addolcisco la coppa sfiorando il tuo cuore incrinato le tue curve sono la mia strada le tue grida la mia mentalità l'incalzare del tempo che duole ne faremo un canto Un amore Lo straccione non vuole piacersi Ed il santo non vuole il dottore Mentre l'angelo sceglie i due sessi L'uomo annaffia un albero motore Non esiste dirsi o volersi Non esiste un padre eterno alligatore, non esiste la moda dei diversi, o una forma di luna inferiore. Membra abbracciano memoria, respirano senso di noi. Rimane volo in sospiro, fra cieli infiniti di noi. Siamo nulla, Amore mio, nel mondo che gioca su noi, siamo anime unite da sempre, vive in forza, in forza di noi. Si manifesta umano l'amore Apre il cuore, dirige la mente Indifferente all'indifferente soffrire Il pensiero percorre la strada sotto un cielo privo di nuvole chiudi gli occhi che il miracolo appare dall'incontro tra le labbra il tuo cuore e di nuovo un altro tormento e di nuovo un'altra speranza e di nuovo c'è poco da fare impaziente non posso aspettare Io che ne ho visti cento Ma cento non mi bastano più Scambiare due cuori per uno Non sapere se sono io o sei tu Vento dei verdi anni Che scompigli le chiome alle fanciulle, vento che spezza le montagne, sete d'azzurri tramonti. Io vorrei senza rimorso amarti la tua bocca al sapore dei sensi, i tuoi occhi un'acqua senza ritorno, la tua ombra e la mia luce, il mio canto. Partire volare o morire non si sa da che parte iniziare di rinunce perdite attese che riempiono le tasche di pene mi dice il mio amore la sera stringiti a me non parlare che il tempo il tempo è omicida ti ammalia poi en die Ja, een prachtig liedje was dat van uh, Mario Sales met Canzone Collettiva. En uh, oké, okay, nou schrijfjes het is nu uh, bijna ja, ongeveer tien over half tien. Het is uh, 14 oktober... 2012. En je luistert naar Eurostar Radio. Met ondergetekende DJ Jaap. En uh, we gaan nu weer uh, naar de gothic music Diablo of Diablo swing orchestra met Halloween's. Dat was uh, Diablo Swing Orchestra uit Zweden. Met het nummer Hearings. Dat is een uh, ik uh, band. Uh, ah, prachtig. Hele prachtige muziek. Dat, ja, echt, uh, hoe vaker ik het hoor, hoe mooier ik het vind. Oké, okay, mensen. Uh, ja, het is nu 13 minuten voor 10. Je kan nog steeds Skype als je wil We hebben. Tot 10 uur. Dus kom op dj... Legend streepje Jaap. En uh, op Skype. Dan kan je nog even je ei kwijt als je wil. En uh, oké, okay. we gaan uh, tot tien uur door. Dus uh, na tien uur uh, geen uitzending meer. Want dat wordt, uh, ja, oké. Okay. We hebben het hele weekend al non-stop muziek gedraaid. Ik weet niet wat dit is. Oké. Okay. Goed. Prachtig hoor. Is met Eileen. Uh, I love you. Het is herfst op je radio, je luistert naar Eurostar Radio. said. Ja, prachtig. Dat was de groep Dante's met Eileen. Love you. Oké, okay, we gaan nu verder naar de band Lul uit Frankrijk. Lul met dubbel L, whatever. Het nummer heet How Many Days. How many, many, many, many, many, many days... Het is dus nu 5 minuten voor 10. En uh, ja, we gaan de 14 oktober 2012 afsluiten, zondag. Ja, ja. En uh, ja, oké. Okay, nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ik vond het uh, leuk dat jullie geluisterd hebben. Ja, we zijn het begin van het half uur uh, of van de twee uur zijn we het begin de eerste half uur kwijt van de uitzending, maar goed <coughs> maakt niet uit. Anderhalf uur kan je terugluisteren vanaf uh, vanaf morgen of zo. Dus uh, ja, we gaan uh, dat gaan afsluiten. We stoppen ermee en we gaan met een slaapliedje beginnen. <laughs> Alexander Blue met Childhood Lullaby en uh, ik zou graag zeggen tot volgende week weekend. Ik uh, ben DJ Jaap. En dit is uh, Eurostar Radio en graag tot de volgende week nog een fijne, fijne week nog verder. En tot volgende week zaterdag met een non-stop programmering. Dus volgende week uh, vanaf zaterdag en zondag een uh, live uitzending van 8 tot 10 uur met ondergetekende. En hier is Alexander Blue met Childhood Lullaby.